10 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemorgen. Albert, koning der Belgen, treedt vanochtend af. En hij wordt opgevolgd door zijn zoon, prins Philip. En we zijn daar de hele ochtend bij met correspondent Chris Ossendorf. Hij volgt voor ons de officiële momenten. En verslaggever Mark Robin Visser, hij staat in het Koninklijk, Parijs, nee, het Koninklijk Park in Brussel. En die dag vandaag die begon met een kerkdienst in de kathedraal van Brussel. De koninklijke familie liep daar vanochtend om 9 uur binnen. En zo begon dat. Chris Ossendorf, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Een groot applaus bij binnenkomst. Opvallend. Ellen lang applaus, ja. Echt een opvallend lang applaus en ik denk dat dat ook een beetje tekenend is voor deze dag in Brussel. Er is zeer veel waardering voor de manier waarop koning Albert de afgelopen twintig jaar zijn functie heeft uitgevoerd. Dus vanochtend applaus in de kathedraal bij het binnenlopen van de kathedraal en toen de aartsbisschop Leonard ook nog uitdrukkelijk de koning bedankte, volgde opnieuw een heel erg lang applaus. Ik denk dat dat het thema is van deze dag, dankbaarheid voor wat koning Albert heeft gedaan en vervolgens uh, het inhuldigen van de nieuwe koning prins Filip, die vanochtend nog in een lichtblauw uniform van de luchtmacht de kerk betrad, Een drie sterren uh, uniform had hij aan. Straks zal hij de eet afleggen later vandaag. En dan is hij in een vier sterren generaal outfit de opperbevelhebber van België geworden. En wordt hij de nieuwe koning. Ja, want uh, hoe ziet de rest van de dag eruit? Kun je ons een soort sportboekje geven? Ja, een heel druk programma. Vanochtend om negen uur dus inderdaad het te deum in de kathedraal van Brussel. Op dit moment uh, is de hele koninklijke familie onderweg naar het koninklijk paleis. Daar zullen ze over een aantal minuten aankomen. En daar zal dan uh, koning Albert de troonsafstand uh, tekenen en zal ook een toespraak geven. Vervolgens moeten ze verhuizen naar de andere kant van het park in Brussel, naar het parlement. En daar zal de abdicatie worden voorgelezen. En vervolgens zal kroonprins Filip uh, de eed afleggen en wordt dan de koning, koning Filip. En vervolgens is het dan tijd voor feesten. De en feesten in het park. Heel veel toestanden in Brussel met vlaggetjes en gezelligheid. Dankjewel Chris, uh, voor dit moment. Mark Robin, goedemorgen. Ja. Ja, wij herinneren ons allemaal het massale feest... bij de eeuwde uldiging bij ons van koning Willem-Alexander. Zie jij nou daar in Brussel al vergelijkbare tafereelen? Nou, ik zal, ik zal even beginnen met het geluid. Hier, ik sta hier voor het uh, Koninklijk uh, Paleis in uh, Brussel. Het geluid uh, van dit moment hier in Brussel... ...is dit. Het is hier ongelooflijk rustig. Ja, ik hoor niet heel veel via... Hoog in de lucht... Nee, hoog in de lucht vliegt een, uh, een helikopter al de hele ochtend. Die maakt eigenlijk het meeste lawaai. Uh, hier voor het paleis zijn dranghekken opgesteld... waar langzaam zo plukjes mensen zich uh, samen klonteren voor het, uh, voor het balkon. Wat zei u? Goedemorgen. Ja, zijn we zijn uit Nederland. U bent uit Nederland? Dus dat is misschien niet zo spannend, toch nee, wel? Nee, maar u heeft wel een Belgisch <laughs> mutsje op. Ja, ja klopt. Uh, ja, gisteren gehaald in, uh, in de marollen. Tijdens ja. het, uh, het feestdag. Ja. En bent u ook echt koningsgezin? Uh, ja, ik, ik woon nu zelf in, uh, in Brussel. Aha. Dus uh, ja, ik vind het gewoon wel heel, ja, heel spannend om zoiets ja. mee te maken. Toen ik vanmorgen hier uit de metro kwam, had ik verwacht dat het hier ja. bomvol met ja. mensen zou zijn. Ja, uh, ja, ik had in principe wel wel verwacht, maar jij ja, dacht wel dat het wel, wel meer zou vallen, Ja, gezegd. het valt heel erg mee. Heel grappig, ik werd vanmorgen door een televisieploeg van de VRT al even benaderd met de vraag van wat vindt u daar nou van? Want ze waren zelf eigenlijk ook een beetje verbaasd over hoe rustig het is. Er zijn twee theorieën mogelijk. Of iedereen zit in de kerk, of de Belgen slapen vandaag op zondag uit. <lacht> nou, we gaan zien hoe dat... We... <lacht> We gaan zien hoe dat verder allemaal gaat, uh, Mark Robin. Jij blijft dat voor ons de hele dag volgen daar buiten in Brussel. Uh, tot zover Brussel, we gaan nog even door met wat, uh, met wat ander nieuws. In Alkmaar woedt brand in een huisvuilcentrale. Er hingen grote rookwolken boven het gebouw... maar die nemen steeds verder af, zegt de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Mensen in de buurt van de centrale hoeven hun ramen en deuren niet meer gesloten te houden. De brand brak uit in een gebouw waar een turbine staat... die warmte omzet in elektriciteit. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt. In Japan zijn vandaag verkiezingen voor het Hogerhuis. De verwachting is dat de liberaal-democratische partij van premier Abe... en coalitiepartij Comeyto de verkiezingen winnen. Dan kan de regering Abe haar economisch herstelbeleid gemakkelijk doorvoeren. In december vorig jaar haalden die twee partijen... al een ruime meerderheid in het Japanse Lagerhuis. Premier Abe is populair door het economisch herstel in Japan.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 daar wordt gekeken of mensen recht hebben op asiel. En zo ja, dan kunnen ze op Papua-Nieuw-Guinea blijven. Het weer volop zon en landinwaarts tropisch warm met maxima tegen de 30 graden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en dinsdag wordt het op veel plaatsen meer dan 30 graden. AMB verkeersinformatie En vanwege dat mooie weer is het al druk richting de stranden. Zo staat er op de A58 richting Vlissingen... tussen Bergen op Zoom Zuid en het knooppunt Markiezaat 4 kilometer. De N57 vanuit Rotterdam naar Ouddorp... tussen de A15 en Hellevoetsluis 4. En op de N59 richting Zierikzee... tussen het knooppunt Hellegatsplein en Dembommel 2 kilometer. Op de N201 vanuit Haarlem naar Zandvoort is het ook al aansluiten... over 3 kilometer.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 De tentoonstelling Asher Meets Islamic Arts laat zien hoe Asher zich liet inspireren door islamitische kunst. Met tal van topstukken van Asher en uit de islamitische wereld. www.trotomuseum.nl Kom naar Ja Natuurlijk, een expositie over de intrigerende samenwerking tussen kunst en natuur. Nu te zien in en buiten het fotomuseum in Den Haag.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 Paul van der Gaag. Ja, welkom bij OVT. Iets later dan gebruikelijk. Omdat Radio 1 vandaag bij de troonswisseling in België is. Daarom straks ook rond half elf een extra nieuwsbulletin... op het moment van de abdicatie. Maar om te beginnen vervolgen wij nu onze serie... Van Lidwina tot Jomanda over profeten, zieners en genezers. Waarin we alweer bij deel 3 beland zijn. Vorige week het bloedige verhaal van Jan van Leiden... die de stad Münster tot eigen Koninkrijk Gods probeerde om te toveren. Vandaag een heel ander verhaal, namelijk dat van Antoinette Bourguignon. Een dame die in de 17e eeuw al een goed gevoel voor PR had. En na 11 uur en het spoor terug de avonturen van Zebald Rutgers... die als koerier van Lenin de revolutie in Nederland moest ontketenen. En dat was in 1919. Verder geen kortere historische onderwerpen vandaag, omdat het immers een historische dag in België is, waar de oude koning vertrekt en de nieuwe gekroond wordt. Ook tussen 11 en 12 houden de collega's van het Radio 1 Journaal ons daarover op de hoogte. Maar nu eerst onze zomerserie over Nederlandse zieners, profeters, profeten en genezers. Luister naar Jos Palm en Michal Citroen. Vandaag zijn we alweer toe aan het derde deel van onze zomerserie over zieners, profeten en genezers. We hebben inmiddels een bedlegerige en een leven lang doodzieke Lidwina van Schiedam achter de kiezen. We hebben gehoord hoe de apocalyptische middenstandsprofeet Jan van Leiden in een kooi in Münster als wederdoper aan zijn eind kwam. En vandaag hebben we het over een vrouw die min of meer gewoon van ouderdom stierf. En dat was misschien ook wel het enige gewone aan haar. Want voor de rest was zij van een uitzonderlijke categorie. Mystica, profetes, eindtijdopsnuister van de eerste rang... pathologisch leugenaarster, hysterica, intelligent, onafhankelijk, vrouw... en vooral ook zakenvrouw. Zij was het wellicht allemaal en nog veel meer. We hebben het over Antoinette Bourignon. Geboren in Rijssel in 1616 en gestorven in Franeker in 1680 op 64-jarige leeftijd. En daartussendoor bovenal overal zeer aanwezig. Om niet te zeggen ononkoombaar. Ja, aan tafel historica Mirjam de Baar, hoogleraar cultuurgeschiedenis van het christendom... in de vroegmoderne tijd te Groningen. En vooral ze van een dikke studie over onze hoofdpersoon... van vandaag getiteld Ik moet spreken... het spiritueel leiderschap van Antoinette Bouillon. En ook bij ons, en u zult hem vaker treffen en horen... Peter-Jan Magri, senior onderzoeker religieuze cultuur... of senior onderzoeker religieuze cultuur aan het Instituut en kenner van allerlei godsdienstige waarschijnlijkheden en onwaarschijnlijkheden. Uh, we hadden hem al eerder aan tafel over bijvoorbeeld de heilige Ludwina. Um, en we zullen hem nog horen over Ida Pereman, de Amsterdamse... Uh, laten we maar zeggen heilige Bernadette, of dat het Hopelijk heilige Bernadette. Want zij zag namelijk wat Bernadette en Loerdes zag. De heilige maagd in het bron van licht in hartje Amsterdam. Maar dat houdt u nog van ons te goed. Vandaag zijn we bij de 17e eeuw bij Antoinette Bourniel. miriam de Baar. Uh, voordat we haar leven induiken, haar biografie gaan bespreken... Uh, we stonden net een heel rijtje op. Eid, eindtijdontvangster, mystica, profetes, hysterica... intelligente, onafhankelijke vrouw. Uh, als jij haar moet neerzetten, welke typering zou je dan kiezen? Uh, nou ja, ze is het inderdaad allemaal en ze is ook zo door velen getypeerd. Maar zelf zou ik toch kiezen voor profetes, iemand die een goddelijke boodschap verkondigt. En ik zou er nog aan willen toevoegen ook, geestelijke leidsvrouwen. Want ze had ook volgelingen, een kring van volgelingen om zich heen. En ook uh, auteur van religieuze geschriften, schrijfster. Dat was ze ook. Peter Jan Marie is... is wat is jouw voorlopige typering van haar? Wat vond je het belangrijkste? Nou, dan sluit ik bij Mirjam aan, want ik, ik kies ook voor profetes... omdat dat natuurlijk een, een, een breed begrip is... Uh, waar de meeste van die elementen ook onder vallen. En omdat ze, ja, ze heeft natuurlijk ook een vorm van, van zelfrealisatie uh, willen, willen bewerkstelligen. En dat is natuurlijk wat je bij uh, profeten ziet... Die komen met een idee, die krijgen ideeën en die gaan dat uitdragen. En, ja, en dat is natuurlijk het meest kenmerkende: dat ze een, een alternatief beeld willen geven aan ja, de potentiële volgelingen. Nou, las ik net een, een aantal dingen op die haar getypeerd hebben ja, in, in wat er over gezegd is. En dan is eigenlijk het leukste misschien toch wel pathologische leugenaarster hyst, en hysterica ook, ik bedoel, als contrast. Ja, dat is vooral het oordeel van natuurlijk hè, de latere uh, theologen... de kerkhistorici die haar zo hebben neergezet. Uh, de eerste die een biografie aan haar weide was Antonius van der Linden. En die publiceerde aan het einde van de 19e eeuw... een boek getiteld Antoinette Bourignon, das Licht der Welt. Klinkt goed, klinkt, klinkt positief goed. ook, ja. Ja, verwijzingen naar een titel van een van haar eigen geschriften... Het Licht des werelds. Zo zag ze zichzelf. Zo typeerde zij zichzelf. Um, dat is uh, natuurlijk een verwijzing in, uh, naar het Johannes-Evangelie. Maar uh, uh, Antonius van der Linden was buitengewoon negatief over haar. Was sowieso heel negatief over vrouwen in het algemeen. Maar Bourignon was voor hem toch wel de verpersoonlijking van uh, nou ja, iemand die alleen via leugen en bedrog eigenlijk uh, haar gezag had weten uh, uit te dragen. In die zin dus uh, een typering van elke vrouw een beetje die wil opvallen, die zal wel hysterisch zijn of liegen of uh, zichzelf belangrijker maken dan ze hoort te zijn. Uh, dat is natuurlijk iets wat heel veel voorkomt, maar dat is inderdaad altijd het perspectief van buitenaf. Hè. Er zijn natuurlijk allemaal normatieve patronen in de samenleving en in die tijd uh, en ook in de moderne tijd zijn er de instituties die daarover oordelen. En, uh, maar we kunnen natuurlijk zeggen, uh, er, er komt een, een, een alternatief. Er komt iets wat, wat, wat, wat vernieuwing met zich meebrengt. En uh, ja, dat, dat levert altijd tegenkrachten op. Maar het grappige is in de tijd zelf, want we hebben het nu over die 19e eeuw... waarin waarschijnlijk strenge, gelovige heren die, die wat goed in de leer zijn haar neerzetten... als een on, ongeleid projectiel. Um, in de tijd zelf is haar populariteit in zekere zin te vergelijken... bijvoorbeeld onder intellectuelen met Hirsi Ali een paar jaar geleden. En men loopt met haar weg, een aantal. heel Ja, een aantal, maar ze had ook in de eigen tijd heel veel tegenstand. Uh, en met name uh, toen ze nog uh, nou ja, min of meer in, in de katholieke Zuidelijke Nederlanden haar weg moest zoeken... staat ze natuurlijk op veel verzet vanuit het kerkelijk leergezag. Uh, dat werd minder uh, in Amsterdam. En in Amsterdam ontmoet ze voor het eerst uh, ja, mensen, die, ook intellectuelen... die met haar van gedachten willen wisselen... Die, Um, uh, zich bij haar willen aansluiten. Die uh, onder de indruk zijn van haar gedachtegoed. Hè? En een verschil met... Het is wel aardig om natuurlijk vergelijkingen te trekken... met hedendaagse vrouw uh, um, Yissi Ali. Spreekt natuurlijk altijd op eigen gezag. Terwijl Bourignon, dat is een groot verschil... Uh, zegt dat ze niet op eigen gezag spreekt... maar op goddelijk gezag. Hè? Ja. Dus het is maar niet... zij maakt er wel uit dat zij... Op Goddelijk gezag dat... Spreekt, dat was niet de kerk die zei: ze, zij spreekt op Goddelijk gezag, maar Bourignon zelf, zelf zei: ja, Ik spreek op Goddelijk gezag. Nou, dat vind ik nog wel eens een, een, een, een schepje bovenop, hoor. Als het vergelijkt met... Maar zullen we haar biografie eens nadenken? Ja, want ze wordt geboren in 1616 in Rijssel. Wat voor familie uh, behoort zij toe? Nou, ze is um, dochter van een koopman, Jean Bourignon, en een, een zeer welgestelde moeder, Margriet Beccaert. Uh, ze wordt dus geboren in een burgerlijk handelsmilieu. En haar ouders hebben haar eigenlijk voorbestemd voor een goede partij. Een, een koopman. Haar ouders willen haar uithuwelijken. En uh, zij zelf wil dat absoluut niet. Uh, zij verkiest hè, een aan god gewijd leven. Maar die ouders hadden natuurlijk wel dus bepaalde ambities met haar. Dat betekende ook dat ze toch een zeer goede scholing gehad moet hebben. Ze moet hebben leren lezen, schrijven. Ze kreeg muziekonderwijs. Ze leerde klavers bespelen. He, ze zal later in haar geschriften altijd zeggen van: ik heb nooit uh, iets uh, geleerd of gelezen. Het is allemaal direct door God ingegeven. Maar het is ook een bekend model he? het van, bekend... Van, van heiligen en zo. Je bent God heeft je gegeven. Je bent er niet op, zelf op voorbereid geweest. Het overkomt je. Nou ja, dat is eigenlijk de legitimatie van je eigen handelen, hè? doordat je het niet uh, als, als, als, uh, zelf, uh, uh, zelf bent, maar dat je een instrument van God bent, een instrument van de, van de macht die, die je als het ware overneemt en die jou de nieuwe ideeën brengt. En dat zie je door de eeuwen heen bij al dit soort ja, nieuwe religieuze bewegingen. Maar weten we echt veel over die jeugd? Of is dat iets waar ze zelf later over heeft geschreven? Nou, ze, ze, ze, ze schrijft er heel weinig over. Juist omdat ze eigenlijk uh, in... steeds wil benadrukken dat ze nooit iets gelezen heeft, geleerd heeft. We hebben wel wat bronnen waaruit blijkt dat ze uh, toch scholing gehad heeft. Uh, en... Uh, we weten gewoon als je de werk goed reconstrueert dat ze een heleboel gewezen moet hebben. Kan niet anders. Ja. En dan kiest ze niet voor dat uh, uh, uithuwelijken, maar dan besluit ze het klooster in te gaan. Is dat iets wat gebruikelijk is voor meisjes, me meisjes uit dat milieu? De, uh, nou, je moet het zien ook uh, in de stad waarin ze opgroeiden, Rijssel, in de tijd van de contra -reformatie. een tijd waarin zich tal van nieuwe orders vestigen in Rijssel. Strenge orders ook. En uh, tot die nieuwe orders behoorden ook de ongeschoeide karmelitessen. En dat is eigenlijk de orde waar Bourignon wil intreden. Omdat dat de orde is van haar, je zou kunnen zeggen, heldin. Theresia van Avila, haar model. Ja, Theresia van Avila heeft uh, de uh, ongeschoeide karmelitessen um, gesticht in, in de, de 16e eeuw. Moeten we dat even zien als gewoon letterlijk wat het is? Uh, uh, Nonnen zonder schoenen aan? Um, dan vraag je me wat. Uh, <laughs> um, de, de, de, de, de oh, in de, Peter Hilden, <coughs> in de tijd liepen ze natuurlijk nog gewoon met, met schoenen ja. aan. Maar het, het verwijst naar een soort vorm van, van assese. Hè? Dus, dus inspiratie gaat om het boetekleed en ongeschoeid door het leven te gaan. Dus het is een metafoor voor de assese die ze hebben. Maar wel betrachten. een metafoor. Het is niet kommer en kwel en... Uh... Nou, als je denkt... Ik vermoed dat ze niet echt een luxe leven hadden. E, sober, sober, sober. Sober leven, sober leven. maar... Maar toch, toch, kijk... Die meisjes moesten allemaal met een bruidschat intreden. He, dus die klooster waren op zich wel rijk. Het was natuurlijk een, een contemplatieve orde. Dus ze zaten wel in het slot. Maar... Um, uh, Bouillons vader weigert die bruidschat te betalen... voor zijn dochter. En dat betekent dus dat zij... Ja, want dat heeft hij eraan in principe? Nee, want hij wil liever dat ze trouwt... Uh, Kinderen krijgt en kiest dus voor een burgerlijk leven. En... Dus zij vertikt het om uh, te betalen om zijn dochter het klooster in te laten gaan. En, en wat dan? Ze loopt weg de dag voordat ze dus uitgehuwelijk zal worden. Uh, in 1636, dus uh, dan een jaar of twintig, uh, uh, uh, besluit ze weg te lopen. Dat bereidt ze heel goed voor. Uh... Maar wacht even, je zegt een dag voor, dus er was al een man. Er en er was al een, al een huwelijk wat klaar stond. Er was al een partij, een feestje geregeld en dan loopt ze een dag ervoor weg. Ja. Oké, okay, ga verder. Wat ze zelf, dat geeft ze tenminste zelf aan in haar, een van haar autobiografische geschriften. Um, en in de paasnacht. Dat, die verwijzing naar Pasen zal ook niet zonder betekenis zijn. Uh, en ze besluit uh, te vluchten... Dat betekent dus dat ze op eerste paasdag gaat trouwen? Is dat normaal? Ik bedoel, je moet toch iets bedenken om te kijken... Van, vertelt zij nou wat ze wil vertellen of klopt het? Ja, de, de, voor haar zal die, die paasnacht, dat schrijft ze 30 jaar later... een symbolische betekenis hebben dat ja, ja. ze in die nacht uh, wegloopt. Dat hoeft niet de datum, precies de datum geweest te zijn waarop ze ook zou worden uitgehuwelijk. Het, het komt erop neer dat ze, dit is het waarschijnlijk een van de momenten... vermoed ik dat ik word opnieuw geboren... Ik... Voor het ik ik, ik, ik, ik reis van het waar, de he, Want dat is natuurlijk ja. een hele symbolische betekenis. Als de aan God gewijde... Laten we haar gunnen dat dit waar is. Hè? Goed, maar zo ze, is. Ze, ze loopt, loopt weg. in ieder geval weg. Uh, dat pikt ze niet en dat bereidt ze voor. Ja, verkleed als heremiet, Dus als een soort kluizenaar. Ze snijdt de haar af de avond van tevoren. Ze doet haar sieraden af. Uh, ze trekt een hare kleed aan. Daarover een grijs kleed. En besluit dan, zoals ze zelf zegt, op zoek te gaan naar de wildernis. En de wildernis... Die situeert ze ergens in Italië. Dus ze verlaat uh, Rijssel in zuidelijke richting in de hoop uh, op een goede dag daar aan te komen. Maar eigenlijk wordt ze al de volgende dag um, herkend als een verkleden kluizenaar, ontmaskerd en gevangen genomen. Waarom gevangen genomen? Doet ze iets strafbaars? Nou ja, Het is een gebied waar voortdurend ook soldaten doorheen trekken. En die hebben zoiets van, het is het voor iemand. Dus dat gaan we verder uitzoeken. Dus ze wordt opgebracht in een naburig dorp bij een commandant. En dan wordt, moet worden uitgezocht wie ze is, waar ze vandaan komt. Waarom ze daar rondloopt, verkleed als heremiet. En ze had waarschijnlijk geen paspoort. Nee. Maar dan zou je zeggen, dan is een paar dagen later... Weer einde bij, oefening. Einde oefening bij vader thuis. Ja. Hoe gaat het verder? Hoe loopt, hoe loopt het met haar af? Hoe, hoe wint ze... Wat is de volgende stap in haar, laten we zeggen, geestelijke uh, ja, christelijke carrière? Het is eigenlijk uh, tot, tot uh, het moment dat ze besluit naar Amsterdam te gaan... is het eigenlijk uh, een zigzagpad, zou je kunnen zeggen. Maar uh, al de keuzes die ze maakt voert ze terug op een visioen... dat ze gehad heeft een jaar voordat ze uh, het huis uitvlucht in 1635. En dat beschrijft ze ook later in een van haar uh, autobiografische werken. Ze vertelt dat... Uh, nou, op een nacht, terwijl zij in haar kamertje voor haar huisaltaar in diep gebed verzonken is, er ineens een man in haar kamer verschijnt met een mijter op, rood fluweel, een bisschoppelijk figuur dus. En die man die zegt ja, ze tegen haar... Heel verleidelijk om nu te zeggen Sinterklaas, <sindelijk> Sinterklaas. maar goed, ga verder. <sindelijk> Draagt haar op, jij zult mijn orde herstellen. En zij heeft zoiets van, ja, wat moet ik daarmee, wat betekent dit... Ze begrijpt er helemaal niets van, zegt ze zelf. Uh, op hetzelfde moment ziet ze ook ineens een wijnrank in haar kamer uh, ontstaan... die uh, langs de muur groeit. En even later blijkt dat zij ineens ook een kleed aan heeft van een religieuze. Ze raakt buiten zinnen. En als ze uiteindelijk wakker wordt, is het kleed weg, is de man weg... is de druivenstronk weg. En uh, in de keuzes die ze in de jaren daarna maakt... probeert ze dus steeds... Um, uh, die opdracht, gij zult mijn orde herstellen, te realiseren. Um, en uh, dat doet ze eerst nog binnen de grenzen van de rooms katholieke Kerk. Uh, dus ze kiest bijvoorbeeld ervoor om een aantal jaren als kluizenaar uh, te leven. Ze laat zich inkluizen. Uh, in Mensen? Ja, in een soort tegen de kerk aangeleund huisje. Uh, dus niet nou ja, echt ingemetseld, dus nog wel met betrekkelijke bewegingsvrijheid. Ze konden in en uit. In een ja. apart kluisje. Een apart ja. kluisje in een ja. voorstad van Rijssel. Doen meer mensen dat? Is dat iets waarvan mensen zeggen ben je nou helemaal gek geworden? Of is dat... Uh... Nou, dat was in de middeleeuwen een, een, een, een, een gebruikelijke levensplan. Zoals de Vechtke. hier. Uh, uh, uh, uh, in die tijd in uh, Rijssel waren allerlei vrouwen ingemetseld. Nee, in, uh, uh, in haar tijd waren er nog twee uh, kluizen in gebruik. Uh, dus het was iets wat op z'n retour was. In haar tijd, maar zij kiest ervoor voor deze oude religieuze levensvorm. En die vader heeft hij nog wat te zeggen? Of uh... die vader, die is dan inmiddels, um, um, nou ja, die vader die, die bemoeit zich voortdurend met haar leven. In die zin van dat hij dus wil uh, dat ze, als haar moeder overlijdt, 1641, dat ze thuiskomt om in het huishouden te helpen. Dus het is voortdurend een gevecht met die vader. Um, uiteindelijk besluit die vader te hertrouwen. En dan zie je dat die levens wat verder uit elkaar gaan lopen. Maar dan komen ze opnieuw in een enorm conflict... omdat zij het erfdeel van haar moeder opeist. Uh, ik zei al, haar moeder was vermogend. Zij is nog de... Even kijken op. Nee, haar zus leeft op dat moment ook nog. Maar die, zal, nou ja, die overlijdt ook nog voor haar. Die heeft geen kinderen. Uh, dus zij is de enige erfgenaam. En uiteindelijk lukt het haar ook om dat moederlijk erfdeel veilig te stellen. Hoe stemmen. combineren we dat nou? Het leven als, als kluizenaar... Uh, uh, ongeschoeide karmelitessen en dan toch nog uh, de poen willen hebben? Nou ja, die, die ongeschoeide karmelitessen, dat lukt dus niet. Nee, maar um, het als, geeft als, een beetje de richting aan waar je op wil, toch? Van, uh, ja, uh, kijk maar mij goed, eens. Het dit, dit, dit, dit is, dit is wel mooi als een rode draad loopt het door haar leven. Het is ook iets waar, waar, waar tegenstanders voortdurend uh, de aandacht op vestigen. Van Aan de ene kant willen dat uh, ze zelf en haar volgelingen leven in armoede onthouding leven en aan de andere kant wel uh, voortdurend met geld bezig zijn. Wat ze was. Nou ja, dat klinkt dat... heel modern. Als wij naar nou een beetje profeten van nu kijken of zien er. Dan, dat is altijd geestelijke bagage. Maar tegelijkertijd ook een vol met geld om je organisatie van de grond te krijgen. Nou ja, dat, dat, is, het... dat is eigenlijk het, het antwoord. Je moet natuurlijk de middelen hebben om je om je boodschap te kunnen uitdragen. En uh, dat, dat zie je ook, en dat, dat zullen er nog overkomen. Dat zijn natuurlijk ook de mogelijkheden van de, van de drukpers intensief gaat gebruiken. En uh, op een gegeven moment om je propaganda effectief te doen, heb je middelen nodig, moet je ook mensen kunnen inschakelen. En dat zie je ook bij moderne bedrijven. En, en uh, visionairs die allemaal ja, toch daar een, een, een, ook een commerciële uh, poot aan hebben. Gaat dat... ze nou ook in die kluis zitten om de aandacht op zich te vestigen? van uh, uh, uh, kijk, mij eens, ik, ik heb echt een boodschap uh, te vertellen, want ik uh, ga zover als mij te laten inmetselen. Nee, op dat moment nog niet. Op dat moment nee. is het echt: wil ze kiezen ja. voor een aan God gewijd leven, maar ze schrijft daar wel haar allereerste geschrift. En dat is een traktaat van het, uh, nou ja, het, het eenzame leven. Uh, ze begint daar wel met schrijven ook. En te bedenken over hoe ze het verder gaat aanpakken. Ja, Laten we nog even naar het visioen gaan. Want het gaat om dat visioen. Dat leven cirkelt eigenlijk om dat visioen heen. En van daaruit krijgt het steeds betere zicht... Om, naarmate ze wat ouder wordt, van wat was dat visioen nou? Wat was nou eigenlijk de taak die ik kreeg? En als ik het goed begrijp, is het zo dat er op een gegeven moment... een priester komt, Christian de Kort... En die helpt haar om dat visioen wat kennelijk de heilige Augustinus was... te ontrafelen wat nou precies haar opdracht was. Ja. En dus samen met die Christiane de Kort realiseert ze zich... dat haar opdracht is de gemeenschap van ware christenen te herstellen. Dus eigenlijk een beetje het ideaal van de eerste christengemeenschap... Uh, te realiseren hier op aarde. En het idee is dat het einde der tijden toch wel weldra zal aanbreken en dat alleen die ware christenen gered zullen worden. En dat het dus haar taak is om die ware christenen op aarde te verzamelen. En dat dat het beste kan gebeuren op één uh, bepaalde geografische locatie. En dat is volgens Christian de Kort het Noord-Duitse Waddeneiland Noordstrand. En dat ligt voor de kust in sleeswijk holstein Dus dat ligt ongelooflijk ver van Mechelen, waar ze op dat moment zijn, af. Maar die Christian de Kort die is daar zelf dan al twee keer geweest. Want um, dat is een priester, um, een oratoriaan. Dat is de orde waarvan die lid is. En namens die orde was hij belast met de organisatie van uh, de financiering... van een groot bedijkingsproject op dat Waddeneiland Noordstrand. Dat Waddeneiland was in 1634 eigenlijk min of meer weggevaagd... door een gigantische stormvloed... Er hadden 6.000 mensen het leven verloren. 70.000 stuks vee waren in de zee Ze omgekomen. Ze waren wel wat gewend als het om eindtijd gaat op het <lacht> eiland. Dus. Maar ga verder. En de kort uh, die uh, dus die plek kent, die zegt van dat kleine plekje op aarde is de enige plek die als het zover komt door God gered zal worden. Daar moeten we naartoe. Ja, en we onderbreken het verhaal van Antoinette nu even... om te horen hoe het in België gaat. Is de oude koning al afgetreden? We gaan het nu horen van Martijn van Beek. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Ja, en ik vraag dat gelijk even aan Chris Ossendorf. Jij volgt die ontwikkelingen daar, Chris. Um, is de handtekening al gezet? Nee, op dit moment is koning Albert, want hij is nog inderdaad koning der Belgen... op dit moment bezig aan een toespraak in het Koninklijk Paleis. Een toespraak die het begin is van de officiële abdicatieplechtigheid. Laten we heel even luisteren naar een paar woorden van koning Albert... op dit moment in het Koninklijk Paleis. ...mogelijk te vrijwaren. Gaarne wil ik ook de voorzitters van de acht partijen... Feliciteren, die samen met de eerste minister hebben afgesproken onze federale staat grondig te hervormen. België moderniseert zich en ik verheug mij daarover. Ik wens ook de twee betrokken staatssecretarissen te danken... ...voor het aanzienlijk werk dat werd verricht. Alhoewel de werking van onze instellingen... ...mij tijdens mijn regeerperiode... ...meestal in contact bracht met het hoofd... ...en met de leden van de opeenvolgende regeringen... ...wens ik hier de essentiële rol van onze parlementaire vergaderingen te erkennen en in het bijzonder de toespraak van koning Albert op dit moment dus rechtstreeks vanuit het konink, koninklijk paleis. Een heel bijzondere gelegenheid, een abdicatie. Dat is in België zeker niet gebruikelijk dat een koning bij leven afstand doet van de troon. Het is een keer eerder voorgekomen, dat was in 1950-1951, een lange procedure toen, toen toenmalig koning Leopold III na de Tweede Wereldoorlog als een omstreden koning gedwongen werd af te treden. Verder had België geen enkele traditie van een koning die afstand doet van de troon. Maar nu dus wel koning Albert II. Misschien wel als een navolger van het voorbeeld uit Nederland, waarin koningin Beatrix afstand deed van de troon. Nu dus koning Albert, koning der Belgen, die afstand doet van de troon. Heeft zojuist in zijn toespraak vooral premier Di Rupo bedankt voor zijn rol op dit moment in de politiek. De lastige Belgische politiek. Waarbij premier Di Rupo een ingewikkeld kabinet leidt dat toch na heel veel moeite tot stand is gekomen. Onder leiding van de huidige koning Albert II, die nu dus uh, na deze toespraak zal worden toegesproken door uh, premier Di Rupo, de Belgische premier. Dat zal zo meteen gaan gebeuren en dan zal koning Albert uh, de handtekening zetten onder de akte ab van abdicatie. En op dat moment heeft België geen koning. Dat zal ruim een uur gaan duren. Want zijn opvolger, kroonprins Filip, die zit hier wel aan tafel... maar is met het aftreden van koning Albert nog geen koning. Dat gebeurt een uur later aan de overkant van het park... in uh, de Senaat en in het parlement. Daar pas zal uh, uh, kroonprins Filip, de handtekening zetten... en dan koning der Belgen worden. En dat zal dus over ruim anderhalf uur pas plaatsvinden. Ja, en nou hoorde ik net ook alweer een, een applaus in die zaal. Wat, was dat, wat gebeurde daar? Nou, dat is vandaag een beetje het teken van de dag... dat er veel applaus is voor het optreden van koning Albert... die toch in België wordt gewaardeerd als een man die uh, flexibel is geweest... die eigenlijk altijd alles heeft gedaan, ook wat de politiek van hem wilde... Uh, heeft meegewerkt, steeds als er ook moeizame processen waren in coalitievorming. Uh, vandaag dus uh, veel applaus hebben we gezien... voor de rol die koning Albert heeft gespeeld de afgelopen twintig jaar in België. Oké, okay, Chris, dankjewel voor dit moment. Even naar Mark Robin Visser. Jij staat buiten. Kunnen de mensen daar dit allemaal volgen, Mark Robin? Nee, eigenlijk niet. Uh, de enige, het enige scherm wat hier voor het paleis staat... dat is het scherm van de RTBF, dat is de Franstalige televisie... waar de mensen zich nu, zich nu een beetje voor samendrommen. Het is een vrij klein televisiescherm waar het zonlicht ook nog uh, in schijnt. Heeft u iets kunnen zien? Ja, toch wel. Je ja. <laughs> ja. moet goed kijken, hè? Nee, nee, maar ja. ik kan helemaal goed. Meneer staat hier met een, uh, met een klapstoeltje. Laten we even een stukje naar achteren gaan. Want volgens mij gaat de televisie uh, nu beginnen. Uh, geen koning meer? Nee, geen koning meer. België heeft op dit moment geen koning? Renuurtje, een uurtje, denk ik. En dan ja. hebben we prins Filip, uh, de zoon. Ja, Ja, we zien wel wat het wordt. We zijn er nog niet heel zeker van wat het wordt. Nee, vertel eens. Ja, hij is nog uh, in feite jong. Heel, jong. Nou, 53, als koning, 53 jaar. 53 als <laughs> Ja, hij is... Waarschijnlijk een beetje niet, niet te veel ervaring nog, nee. maar hij leert het wel. Dat is ja. Hij heeft al zoveel economische missies naar het buitenland ver, geleid, ja. geleid, echt geleid. Economische reden is nog niet altijd ja. koning zijn. Hè? Ondertussen wordt er uh, weer geapplaudisseerd. Ik vermoed dat dat uh, weer een volgend moment is. Dus ja, ik kan het ja. hier niet helemaal... Uh niet helemaal zien. We gaan het hier volgen. U heeft de klapstoel meegenomen. Dat wordt nog een lange dag. Ja, ja. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja. ja. Veel ja. plezier nog. Het wordt 12, 13 uur waarschijnlijk. Oké. Ja. Goeiedag. Ja, Dank u ja. Wel. het beste aan Nederland. Okay. Ja. Ja. Dank je wel, Mark Robin. We gaan even terug naar Chris, naar, naar binnen weer. Albert is klaar, hè, met zijn toespraak. Hij is nu klaar met zijn toespraak. Hij heeft zijn toespraak in het Nederlands, in het Frans en in het Duits gehouden. Werd ook emotioneel toen hij zijn vrouw, koningin Paola, bedankte voor alle steun. Op dit moment omhelst hij zijn zoon, kroonprins Filip. En staat kroonprinses Mathilde in tranen toe te kijken wat er allemaal gebeurt. De koning gaat nu langzaam zitten en zal plaatsnemen aan een tafel waar vier mensen zitten. Daar zit dus koning Albert, zijn zoon kroonprins Filip premier Di Rupo en minister van Justitie, Turtleboom. Zometeen zal dan eerst premier Di Rupo ook de koning toespreken. En dan volgt de officiële abdicatie. Dat betekent dat iedereen achter de tafel de handtekening zal moeten zetten achter het onder het officiële stuk... waarin koning Albert afstand neemt van de troon. En minister van Justitie, Turtelboom, is daarbij als het ware de notaris. Als dat allemaal is gebeurd, is de applicatieplechtigheid voorbij. Iedereen gaat nu zitten, het wordt weer stil in de zaal. En premier Di Rupo zal het woord nemen. Oké, okay, nou we gaan daar straks uh, uh, verder naar luisteren. Chris, dank je wel. Wij zijn om 11 uur uh, weer terug. Dit is Radio 1 OVT. Ja, en wij vervolgen nu het gesprek dat Jos Paul en Michal Citroen voeren... met Peter-Jan Magri en Mirjam de Baar. over de Jomanda van de 17e eeuw, Antoinette Bourguignon. En we waren gebleven bij het punt waarop ze besluit... naar het Duitse Waddeiland Noordstrand te gaan... om daar het einde der tijden af te wachten. Dat uh, Noordstrand, wordt dat wat? Die eindtijd, ja, die eindtijd, dat weten we, die is er niet gekomen. Maar dat, heeft ze daar die ware gemeenschap kunnen stichten... of is dat daar mislukt? Het is, het is uiteindelijk mislukt... Maar wat ze doet, ze stuurt op een gegeven moment wel. Ze zit dan al in Amsterdam, stuurt ze al wel uh, volgelingen naar dat eiland toe. We gaan wachten, toch even nog, want we, we beginnen in Rijssel, uh, Net zei je, Mechelen, Mechelen. waar ze de priest ontmoet, maar op een gegeven moment komt ze dus naar, naar Amsterdam. Amsterdam. Want ze, ze trekt weg uit het zuiden met een reden. Ja. Omdat er in de Republiek dan iets anders te voorbij is. Nou, Amsterdam was. is een hele belangrijke tussenstap in haar leven. Een belangrijk intermezzo. Uh, um, het is zo dat uh, Christian de Kort uh, met haar dus naar Noordstrand wil... en dat die reis sowieso over Amsterdam zal moeten gaan. En beide hebben ze dan um, een, een, een, een bepaalde opdracht in hun hoofd... wat ze in Amsterdam willen gaan doen. Daar zullen ze de winter moeten afwachten. De Kort wil daar dan nieuwe financiers zien te, zien te vinden... voor de bedijking op Noordstrand. En Bourillon wil daar haar eerste geschriften publiceren. En het idee dat ze enige maanden in Amsterdam zal moeten doorbrengen... boezemt er ook wel enige angst in. Want Amsterdam ligt toch op protestants grondgebied. Ze heeft nog nooit een protestant ontmoet, zegt ze. Ketters zijn dat. Dus uh, ja, daar kijkt ze niet naar uit. Maar als ze dan eenmaal in Amsterdam woont... en ze voor het eerst ook uh, nou ja, Lutheranen, Calvinisten, doopsgezinden ontmoet... ontdekt ze dat vele, daarvan, vele van hen eigenlijk vromer zijn... dan veel katholieken die ze kent... En je ziet dat ze vanaf dat moment haar boodschap... een iets andere invulling gaat geven. Dan ziet ze zich meer als degene die door de God gezonden is... om de scheidslijnen tussen de verschillende confessies te overstijgen. Want zegt ze, we hebben allemaal uh, één onze vader... dezelfde geloofsbeleidenis, hetzelfde evangelie. Dus laten we proberen uh, als gemeenschap van ware christenen... ongeacht van welke kerk je lid bent... Uh, ja. ons te verenigen. Ook, ook een protestant heeft recht op een leuke eindtijd en een kans. En Daar komt het dan eigenlijk in zekere zin op neer. Maar er zijn verschillende... en dat maakt dat leven ook een beetje ingewikkeld. Er lopen een aantal sporen tegelijkertijd. Ze blijft dat idee houden van... we moeten de eindtijd gaan afwachten in Noordstrand. Dat gaat maar heel moeizaam lukken. En tegelijkertijd, je zei het al... vestigt ze zich in Amsterdam... en leert ze daar langzaam maar zeker ruimer denken... en treedt ze uit die Roomse katholieke kaders. Ja. Uh, Peter Jan Magrie... Die republiek van dat moment, we hebben het over ergens in de 17e eeuw... is dat, een, is dat inderdaad een soort, soort pakhuis met allerlei verschillende uh, christelijke uh, clubjes? En is dat de plek waar je moet zijn als je als uh, profeet iets van de grond wilt krijgen? Ja, de paradox zit een beetje in het feit dat enerzijds natuurlijk al die um, uh, verschillende confessies die we net noemden uh, wel gepraktiseerd worden in Nederland, maar eigenlijk niet waren toegestaan. Hè. Dus, dus de, de, de gereformeerde kerk, uh, zoals dat heette, was natuurlijk de uh, nationale kerk, als we dat zo mogen uitdrukken, en de leidende kerk. En uh, ja, dat beeld bestond ook buiten Nederland. Van de andere kant stond er, bestond er het beeld van ja, uh, de Verenigde uh, Provincies als een, als een uh, buitengewoon liberale een liberale samenleving, een open samenleving... waar veel vrijheid was, ook ten aanzien van uh, de drukpers. Wat elders niet gedrukt mocht worden, mocht in Nederland wel gedrukt worden. Dus er was, was een dubbelheid. Enerzijds een vorm van repressie... en anderzijds die openheid en die vrijheid. En die repressie was ook maar beperkt... omdat ja, wat er gepraktiseerd werd, wel toegelaten werd... of gedoogd werd, als het maar niet al te... Uh, publiek werd, of maar, altijd nadrukkelijk. Dus, dus in die de... zin was het er, was er natuurlijk een, een wenkende samenleving om daar uh, ja, te kijken wat er mogelijk was, welke verschillende richtingen je uit kon gaan en je daardoor te laten inspireren en uh, daarop voor te borduren. Ja, en dan is Antoinette daar niet de enige, maar ze is er wel op haar plek in zekere zin. En is dat dan ook de plek van waaruit ze haar. Want op een gegeven moment vindt ze haar stijl haar stijl, gaat ze brieven schrijven, die brieven worden op een gegeven moment gepubliceerd en. Dan raakt ze aan, dan heeft ze de methode te pakken om het te worden. Hè? Om, om die ja, ware gemeenschap, ja. de christenen. Te, te, werkelijk te realiseren. Vertel eens wat, hoe dat gaat. Nou, op het moment dat ze in Amsterdam haar eerste geschriften publiceert. Uh, wat ze in de zuidelijke Nederland niet kon. want er moest alles aan een censuur worden voorgelegd. Amsterdam kan dat dus, zoals Peter Jan net zei, vrijelijk. zijn er ook uh, lezers die. Um, met haar van gedachten willen wisselen. En onder hen ook een aantal intellectuelen. die dus onder de indruk zijn van het gedachtegoed. En um, Bourillon is iemand die. Um, um, op die manier ook nieuwe ideeën oppikt. Dus ze voert met die mensen gesprekken. en uit die gesprekken haalt ze weer nieuwe ideeën. die ze verwerkt in haar geschriften. Um, en er zijn tegelijkertijd mensen die zich zo aangesproken voelen. door het ideaal van die gemeenschap van ware christenen. dat op Noordstrand gevestigd moet moeten worden. dat die zeggen: van wij willen mee. Naar Noordstrand. Um, en dat leidt ertoe dat ze in 1671 besluit met een klein groepje volgelingen op weg te gaan naar Noordstrand. Dus ze vertrekt uit Amsterdam naar Sleeswijk Holstein. Heeft ze inmiddels de poen de, de, de van haar de moeder uh, ja. heeft ze te pakken? Ja. dus Ze is rijk, ze is vermogend. Uh, ze heeft in Amsterdam al een eigen drukpers aangeschaft dat ze in haar huis uh, laat plaatsen. En de eerste volgelingen die ze heeft, moeten die drukpers ook bedienen. Um, tegelijkertijd gaat daar heel veel mee fout. Dus ze laat op datzelfde moment ook nog commerciële drukkers voor zich werken. Maar eh, ze, ze is vermogend. Uh, ze gaat met een klein groepje volgelingen naar Sleeswijk Holstein. Um, stuurt ook een aantal volgelingen vanaf dat moment naar Noordstrand. Maar zelf niet, omdat ze in het Lutherse Sleeswijk Holstein... met veel vervolgingen te maken krijgt... Het is Luthers gebied en die Lutusse predikanten hebben zoiets. Wat is dit voor een vrouw? Als ze katholiek is, dan is ze een ketter. Maar ook als ze, nou ja, niet katholiek is... maar gelet op de ideeën die ze verkondigt, is ze ook een ketter. Moest ze daar niet op een bepaald tijdstip zijn? Met andere woorden, was haar eindtijdproficie... was het aan een bepaalde datum nee. gebonden? Want, hè, want dat is vaak bij dat soort bewegingen belangrijk. Je moet er dan gaat het gebeuren. Ze heeft nooit concreet een datum genoemd. Wat natuurlijk... Ja, ergens verstandig is geweest. Omdat uh, ze niet beschuldigd kon worden van... Hey, de profetie is niet ja. uitgekomen. Ja. En is, is het nou fijn om binnen in, in, in de protestantse kringen te roepen... dat je een visioen hebt gehad van Augustinus? Nou, dat is heel interessant. Ze schrijft twee uh, autobiografische geschriften. Eén als ze nog in Mechelen is, in de Zuidelijke Nederlanden. Katholiek, daar, daarin maakt ze uitgebreid melding van het visioen. Ze schrijft een tweede als ze in Amsterdam is. En dat is... Uh, een, een, een autobiografisch geschrift waarin geen enkel visioen voorkomt. Dat doet het niet goed daar. Dus ze denkt ook wel aan haar eigen PR. Ze denkt voortdurend aan het publiek ja. voor wie ze schrijft. Ja, ja. Ja. Het is een hele handige tante ook in zekere zin. Hè? Ja. Ze bereikt het beloofde land nooit. Ik wil nog heel even bij die brieven stilstaan. Want is het nou zo dat zij... Die brieven die schrijft ze voor mensen die haar advies willen op geestelijk gebied. Wordt zij een soort mona Weteraat op geestelijk gebied? Voor allerlei verstandige en minder verstandige mensen? Ja, dat zou je kunnen zeggen, want ze krijgt uh, brieven van mensen... die haar hele persoonlijke vragen voorleggen. Vaak zijn het existentiële vragen. Zoals? Uh, zoals uh, nou ja, in feite, wat moet ik doen met mijn leven? En ze krijgt een brief van de natuuronderzoeker Jan Swammerdam uh, die op dat moment in de crisis verkeert en die vraagt haar... moet ik niet misschien alsnog theologie gaan studeren? Of moet ik nu, hij had geneeskunde gestudeerd... moet ik toch me als praktiserend arts vestigen? Uh, moet ik trouwen met het meisje uh, dat ik een trouwbelofte heb gegeven of niet? En zij zegt dan van, uh, niets van dat alles. Het enige wat je moet doen is alles opgeven, de wereld verzaken... en ja, het voorbeeld van zijn... Jezus Christus navolgen. Ja. En ze noemde zichzelf, of werd zij vooral ge moeder genoemd? Of wilde ze zelf moeder? Ze wilde toch uh, Ja, ze, ze presenteert zichzelf aan haar volgelingen als uh, moeder. der ware christenen. Um, waarbij ze dus God ziet als de vader. En degene die uh, haar volgelingen zijn, moeten daadwerkelijk door haar, dat druk ze zich vrij plastisch in uit, gebaard worden. Dus wie door haar gebaard is, is haar kind, is een kind gods, is dus door haar daarmee aangenomen als haar volgeling. En, um, maar was het nou dus, een charismatische dus, leuke vrouw? Waar mensen dachten, ja, daar wil ik wel bij haar horen, daar heb ik wat aan. Uh... Um, zolang, zolang het contact via brieven verliep, dus dat er toch een grote afstand was, was het geen enkel probleem... om te ondertekenen met uw wel-edele zuigeling... of hè, haar <tie> aan te spreken als mijn lieve moeder. Ja. God. Oké, okay, op papier gaat alles goed, maar nu de praktijk. Maar in de praktijk, volgelingen die waar in de buurt komen... blijken in de praktijk grote moeite te hebben... toch met de wijze waarop zij haar gezag uitoefent. Dus Jan Sammer dan bijvoorbeeld... verkeert enige tijd in haar naaste omgeving. En die krijgt dus te horen van dat hij geen kranten mag lezen... dat hij als mensen ziek zijn geen medicijnen mag voorschrijven... want zij beweert alles... Alles echt te weten, beter te weten. Oeh. Omdat het daadwerkelijk dus die door was God gewoon eigenlijk vreselijk? In bepaalde opzichten was ze vreselijk, ja. Ja, maar dat, hoort dat bij die, bij, bij die functie? Ik bedoel, is dat de, de enige manier om uh, uh, met je volgelingen in die tijd om te gaan? Want anders werkt het niet? Ja, het is zo, ze zit natuurlijk als vrouw in een ingewikkelde positie. Want als vrouw is ze natuurlijk eigenlijk ondergeschikt aan mannen, maar door zich te presenteren als de moeder Gods weet ze die rollen om te draaien en kan ze toch in een gezaghebbende positie zich manifesteren ten opzichte van die volgelingen. Want, want ze, ze identificeert zich ook met uh, Maria uit uh, uh, Apocalyps, hè? Dus, ja. dus, dus dus ze ziet zich ook en daarom is die metafoor van Maria natuurlijk als als, de, uh, moeder uh, als, als, als Maria natuurlijk uh, relevant. Ja. De, de. En mag nog één van. Gebruikt ze die positie, als, als je dat kort kan beantwoorden, gebruikt ze die positie van: kijk, ik ben de vrouw, ik ben de moeder en luister naar mij. ook om de positie van vrouwen daarmee. Uh... Goeie vraag. Nee, want met vrouwen kan ze totaal niet overweg. Dus ze houdt vrouwen ook steeds op grote afstand. Zo nu en dan zijn er vrouwen ook die zich bij haar aansluiten. En binnen de kortste keren krijgen ze daar enorme conflicten mee. Die vrouwen worden dan ook altijd weggestuurd. Ja, ik, ik geloof dat ze ergens letterlijk zei van... ja, als je iets wilt opbouwen met een religieuze club... dan moet je het met mannen doen, want die zijn standvastiger, karaktervaster. Met vrouwen kun je niet opbouwen. Ja. Dat, dat, dat draagt ze uit. Hè? Dus in haar brieven ook uh, richt ze zich expliciet tot, tot mannen omdat ze dat betrouwbaardere volgelingen vindt. Die zijn beter in staat om een ware christen te zijn dan vrouwen. Maar dan nog wel op afstand. En die misschien ook effectiever het geloof kunnen uitdragen. Omdat ze natuurlijk in openbare functies bekleden. En in de samenleving zich nadrukkelijker kunnen manifesteren. Ja, maar ik heb het idee dat ze vrouwen ook altijd als concurrentie gezien heeft. En altijd gedacht heeft van er moet niet een andere vrouw in mijn naaste omgeving zijn. Want... En, dan, uh, en heeft dat ook iets met haar zelfbeeld te maken? Hè? Omdat ze, zoals gezegd wordt, als erg lelijk en mismaakt geboren is? Of, of, oh, dat ook nog? Dat hadden we niet even uh, nog uh, gehoord. Is dus ook nog lelijk en mismaakt? Nou, dat is maar de vraag natuurlijk. Hè? Want ze vertelt in haar, een van haar autobiografische geschriften... dat ze met een hazenlip geboren ja, is... maar dat ze ge geopereerd wordt door een chirurgijn... en ze wies op in schoonheid... Uh, Um, dus we hebben we een plaatje van haar? Er staat een plaatje van jou van, Ja, maar dat haar... is een portret van haar. Dus er is geen afbeelding dat van haar gemaakt zo. tijdens haar leven. En... Um... Dat, dat ze zo lelijk was, is toch vooral iets wat ook tegenstanders steeds benadrukt hebben. Van maar, volgelingen die, heb ik dat nooit gelezen, dat ze zeggen van... Uh, nee, maar afzichtelijk. Het, zijn er nou ook mensen je? in haar omgeving geweest die hebben gezegd dat is een enge heks is? Uh, ja, ja, want dat, dat, dat gebeurde natuurlijk ook in die tijd. Op het moment dat je zegt dat alles wat, wat je zegt ingegeven is door God... zijn er altijd anderen die zeggen, ja, maar het is niet Godsgeest die via haar spreekt, het is de Precies. duivel. Ja, zeg, laat, heks, laat, laat, laat, <laughs> Laten we even, even bij deze vrouw en haar methodiek stilstaan. Het woord drukpest viel al een paar keer. Uh, ze was dus goed in aan de ene kant die geestelijke moederrol op zich nemen... en aan de andere kant zorgen dat ze de financiën en de middelen had... om haar ideeën te propageren. Heel modern, in zekere zin voor ons gevoel. De naam Jomanda moet misschien in dit verband genoemd worden. Ik geloof dat jij haar ooit ook vergeleken hebt met Jomanda. Ja, ik, ik heb ooit uh, Bourion en Jomanda met elkaar vergeleken in, in een artikel, en een aantal lezingen. En, um... Wie was knapper zouden we bijna vragen, maar goed, ga verder. <laughs> uh, en Je ziet dat, ze, uh, dat ondanks dat ze in een totaal andere context opereren, dat er toch opvallende parallellen zijn tussen deze twee vrouwen. Beide presenteren zich, zou je kunnen zeggen, toch als medium. Jomana presenteert zich als genezend medium. Dat doet Bourignon niet. Maar beide beweren dus dat ze een soort instrument zijn... van een bovennatuurlijke wereld. En op die manier als vertolker kunnen dienen van die bovennatuurlijke wereld. Beide hebben dus het gevoel dat ze bijzondere gaven hebben. Een bijzonderheidszelfgevoel, zou je kunnen zeggen. En beide zijn heel goed in staat om hun boodschap... naar een groter publiek te vertalen. Bourignon dus door gebruik te maken van de drukpers... Uh, en de briefvorm En Jomanda door uh, grote manifestaties te organiseren. Maar ook door uh, een uitgekiend gebruik te maken van, van de media. Met name radio en televisie. Uh, en later ook internet. Uh, um, en uh, nou ja, in beide gevallen zie je dat er een publiek op afkomt dat ook hel verwacht van die persoon. Uh, volgelingen verwachten dat zij hen de weg zal wijzen naar het hel. Is, is het geen beproeving voor elke karakter? De, deze positie krijgen, Peter Jan. Dat als je, je zo'n positie verwerft als nu jouw man of onlangs Jomanda en in die tijd uh, Antoinette Bouillon... Ja, dan moet je toch van goede huizen komen... We wil er nog iets aardigs in je overblijven. Ja, dat is, dat is waar. Ik, ik, ik, maar ik, ik denk ook dat er, dat er wel een verschil tussen beide personen zit. Er zitten heel veel overeenkomsten in. Maar ik denk dat ook een essentieel verschil tussen beide is. Als, als dat misschien nog aardig is om te vermelden, is dat. Ja, uh, Antoinette was vooral een profetes was en, en dat had Jomande eigenlijk niet in zich. Ze was eigenlijk in de eerste plaats een gebedsgenezeres en uh, had geen eigen theologie en ja, presenteerde zich wel in een hè, transcendente uh, situatie als een intermediair, terwijl je um, um, ja, wel die, die, die, die, die, die, zeg maar die geestelijke ontwikkeling bij haar um, uh, afwezig is. Wat, wat wel ook misschien samenhangt, is dat beide ook allemaal een moeilijke jeugd hebben hebben meegemaakt. Hè? Dat je ziet altijd bij dit soort personen dat er altijd een soort ...een breekpunt in het leven is geweest... ...of een traumatische ervaring. Uh, we hebben recent nog gehad... Uh, ...Frans Rutte, de secretaris-generaal van Economische Zaken... ...die voor het wonder van Garabandal ging. Ja, nou, met Piet Derks. Ja, precies, met Piet Derks. Garabandal is een, een plaats in het Cantabrisch gebergte... ...ergens in, in Noord-Spanje. Ja, verschijningsplek van Maria. En, en daar zou ook het einde der tijden Daar nou, zou het einde ja. der tijden in 2002 ja. plaatsvinden. Ja. En hij is daar naartoe getrokken. is natuurlijk inderdaad niks gebeurd. Maar ook hij, hij zat in een moeilijke situatie. Hij zat in de Jelinek om van de alcoholverslaving af te komen, gaat uh, ja, achter die, die, die verschijningsverhalen uh, aan. En, en raakt in een ja, millennialistisch discours, komt hij terecht. En, en, en terwijl hij natuurlijk een, een raadgever van de regering was, natuurlijk een belangrijke persoon. En zo zie je ook dat ja, ook wat je ook noemt, die existentiële aspecten in het, in het persoonlijk leven bepalend zijn. Of om een profeet te worden, maar ook om je daarbij aan te sluiten, al dan niet. Als, als we nu naar die profeet. Uh... Antoinette nog even kijken. Uh, als je nou iets van een sleutel tot haar persoonlijkheid moet proberen te vinden... Zit hem dan, dat vooral toch, moeten we dan gaan, gaan zoeken in het feit dat ze een vrouw is... die in die tijd dat je als vrouw iets wilt... dat dan de religie een, een voertuig bij uitstek is om iets te bereiken? Ja, voor, voor zelfverwerkelijking is in haar tijd, hè, maar religie uh, en alle nou ja, repertoire's die dat verder biedt... Uh, eigenlijk de enige manier om, om, om, om een leidinggevende uh, positie te bereiken... om, om uh, een gezaghebbende positie te bereiken... En, ja, want... en voor vrouwen was het natuurlijk altijd belangrijk. Ik, hè, die, die waren natuurlijk heel betrokken bij religie. Ik bedoel, dat zie je ook, hè, de, ook bij wat je nu bij die verschijningsplaatsen ziet. Dat die visionairs bijna altijd vrouwen zijn. Dus dat is ook een, ook een mogelijkheid om zichzelf ja, daarmee euh, naar buiten te treden. Maar ze loopt ook een risico. Voor hetzelfde geld. Hè? Uh, uh... Houd dat vast, je bent een heks, uh, je bent uh, uh, gevaarlijk en uh, je wordt verwijderd uit de samenleving. Of wat maar dat dan zie je voortdurend in haar leven, hè, dat ze voortdurend ook vervolgd wordt. Dus al in Rijssel wordt ze voor het eerst beschuldigd van uh, toverij, hekserij. Als ze nog regentes is van een meisjeshuis, uh, een gasthuis voor arme meisjes. En dat patroon zien we ook later terugkeren in haar leven. Aan het eind van haar leven wordt ze opnieuw beschuldigd van uh, hekserij... En wat ze steeds doet, is vluchten. Dus als ze aan het einde van de leven weer beschuldigd wordt... dan besluit ze terug te keren naar Amsterdam omdat ze daar in betrekkelijke anonimiteit, vrijheid... een aantal jaren had kunnen leven. En ze hoopt dat dus weer opnieuw te krijgen. Maar... Ja, religieuze bewegingen hebben de neiging altijd om zich terug te trekken... om zich te isoleren. En bij haar zelfs letterlijk isoleren op een eiland, Noordstrand. En als we naar Amerika kijken, het liefst diep in de woestijn... vind je al die sectarische ja, bewegingen die daar Franse, Franse, zichzelf uh, kunnen ontwikkelen. Ja, precies, uh, de Jones-beweging. Jones, ja. ja. ja. En er zit natuurlijk ook weinig als je niet beschuldigd wordt... Als profeet, dan ben je ook geen knip voor de neuswaarder. Als iedereen zegt, de profeet heeft gelijk, dan klopt er iets niet. De profeet doet altijd pijn aan de bestaande samenleving. Dus dat kan niet anders, dat moet ik daarmee te maken hebben. Maar ik wil nog heel even bij die persoon van haar terug. Naar dat, naar dat vrouw zijn, wat dan toch misschien daar ergens de sleutel gezocht moet worden. In haar hele handelen. Ze, wil, ze is nooit getrouwd, als ik het goed begrijp. Ja, klopt. Nooit getrouwd. Geen kinderen? Nee, natuurlijk geen kinder. dan ook niet. Dat is een logische veronderstelling. En sterker nog, ze raadt anderen aan hun huwelijk niet te consumeren. Ja, omdat het ideaal is, dus een leven in onthouding, kuisheid, uh, uh, naar het voorbeeld van, van Jezus Christus. Uh, dus dat is wat ze uitdraagt uh, als levensideaal. En als je dus leeft zoals Jezus Christus, zul je uh, houdt zijn volgelingen voor gered worden. Ja, dan, dan blijven er niet veel ware christenen over. Als ja, maar, maar het einde der tijden gedachten. breekt aan. Dus... Maar dan blijven zij toch juist over als ware christenen? als uh, uh, de apocalypse daar is. Dat is Precies. toch de hele essentie. Zij moeten, zij, moeten toch over, zij moeten toch overblijven? En zij worden dus gered. Ja, maar dan moeten ze het toch ook met elkaar doen... om weer meer ware christenen te maken? Jij denkt de de lichamen denk dat het lichamen. Dat is, oh. dat is te, uh, te aards misschien. Ja. Okay. Maar je ziet die bij die bewegingen. Hè, ze willen deviëren van de bestaande. Van de reguliere van de normaliteit. En dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je doen of te onthouden. Of juist door heel veel seks te hebben. Hè? Want ja. Dat zie je bij andere secten weer. Dat die dan weer de vrije seks propageren. En de ultieme communiteit. Ja, Als je naar deze, deze vrouw kijkt. We begonnen met haar verschillende typeringen te geven. Jij zei. Toch vooral een profetes. We hebben nu haar leven uh, een, beetje, een beetje nagelopen. Kunnen, kunnen zien uh, wat de valkuilen waren, waar het goed ging, waar het fout ging. Het sterkste punt blijft uiteindelijk toch haar publicaties. En zolang je haar niet zag, geloofde iedereen in haar. Ja, niet iedereen, maar een aantal mensen die die publicaties gelezen hadden. En, en nou ja, wel zich aangesproken voelden door het ideaal dat ze uitdroeg... Uh, uh, en op het moment dat ze met haar in persoonlijk contact komen... Nou ja, dan ging het in negen van de tien gevallen fout. Uh, ze overlijdt in 1680. En dan is er eigenlijk nog maar een hele kleine kring van volgelingen... Uh, dat, haar, uh, dat haar trouw gebleven is. En het zijn een stuk of vijf volgelingen. En die besluiten dan met haar erfenissen voor te zorgen dat al haar geschriften... die dan nog niet gedrukt zijn, alsnog gepubliceerd worden. En ook vertaald worden in een aantal talen. Ze schreef zelf in het Frans, maar een groot deel van de werk... is in het Nederlands vertaald, is in het Duits vertaald. Enkele werken ook in het Latijn. En postuum wordt nog een groot deel van haar werk in het Engels vertaald. En vindt het ingang in een kring in Schotland. Van Schotse, een Schotse mystieke kring. Ja, en dat naleven, dat wordt dus een beetje voortgezet... Uh... En toch is ze nooit de top 10 van de, de grote vrouwen uit Nederland gehaald. Hè? Niet dat dat per se een ijs is, maar ze, ze is een beetje vergeten. Ja, ze is, ze is ja. toch ja, begin van de uh, 18e eeuw al in de vergetelheid geraakt. Uh, maar haar, dankzij haar geschriften hebben we nog steeds toegang nu tot haar, uh, haar ja, denkbeelden. Dankzij haar geschriften en jouw dikke boek. Ja. Uh, 600 bladzijden, geloof ik maar liefst ja, want dat, als het maar in dat is een boek dat iedere historicus geschreven zou willen hebben. Het is zo mooi geschreven, zo mooi gecontextualiseerd. Waar je, hè, er is een zo mooi bronnencomplex ook. Dat is uh, ja. Zeer, maar buiten dat, ook even gewoon een mensenvraag daarbinnen in dat verband. Als je het boek gelezen hebt, ga je dan van die vrouw houden? Heel simpel, Peter-Jan. Nou, het religieus fanatisme wat erachter zit... is niet mijn ding, om het maar moderne termen te zeggen. Was je het zat? Dat is eigenlijk wat je wil weten. Nee, was het niet zat, want ze is fascinerend. En ze blijft fascinerend en ongrijpbaar. Goed. Antoinette Bourignon was dit. en Peter-Jan Marguerite en Miriam de Baar natuurlijk bedankt. Hartelijk dank voor jullie komst. Graag Ja, we hoorden Michal Citroen en Jos Palm over zieners, profeten en genezers. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur met veel nieuws over België. Daarna zijn we terug. Tot zo, tot na het lange nieuws. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague-regisseurs op TV 5 Monden. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Jaco de Nantes. Meer info op tv5mond.nl